We gaan, u, we gaan verder. Wat leek nieuw ons dat het technisch, wat nu dat het technisch is, zal langzamerhand veranderen in jullie van binnen van innerlijke bewegingen. Ja? Naar links, naar rechts, naar boven. Al die bewegingen moet je van binnen maken. Als ik het vertel ook, doe ik al die van binnen, precies hetzelfde van binnen, niet horizontaal. Dan kan je niet beweeg bahreip, kabala is belief in het licht. Daadlijk, als wij spreken om hoog, dan moet je ook van binnen omhoog komen. Dan moet je zelf op dat moment uh, lichter naar kilim maken. Dat ben jij bent de baas van jouw kind wie gaat het voor jou doen. Daadlijk, daarom is het dat volk wanneer zij Moshe zijt dat for and they say that for wie wie gaat het voor ons de kap de Torah Halen uit de hemel. Niemand kan het doen. Jij moet het zelf doen. Duidelijk. Jij moet van binnen bewegingen omhoog maken. Hoe? Jij moet prijs geven op een bepaald moment van jezelf. Eigenlijk. Jij zit lekker zwaar, zwoelig, zwoel. Lekker je voelt jezelf. Hè? Zwoel je voelt jezelf lekker. Dan moet je op dat moment, op dat moment moet je jezelf zeggen. Wat is voor mij nu belangrijker? Dan ga je omhoog. Deilig, deilig. je wil iets naar beneden trekken naar jezelf plezier hoe moet je het doen, je moet het omhoog doen omhoog en dan ontvangen bestaat geen andere manier om dat te doen Eigenlijk. zelfs de, de op aarde zelfs de meest de daad die de meest krachtige is wat wij noemen dus de, de als twee mensen met elkaar ook uh, gemeenschap een gemeenschap ver, ver, verkeer. Hoe kan je dat doen? Ook dan moet je leren dat, als het ware, van binnen geven, maar dat op een manier dat jij niet naar beneden trekt. En dat moet je de mens leren. Ik kan niet leren, dat is iets wat in alle opzichten, wat ik bedoel geest, geestelijk natuurlijk, en niet fysiek, eh, spreken we niet van fysieke dingen. Maar zelfs dat, de mens moet leren die bewegingen maken omhoog, naar beneden, kijk nou hoe wij hebben dat, omhoog, naar beneden, rechts, links, voor en achter, die bewe vier, zes bewegingen moeten we leren maken, waarom? Wat is de wereld, wat hebben we geleerd, wat is de wereld? Zeer zes, rechts, die vier, vier streken van de wereld, boven, boven en beneden, dat moet je doen, van binnen wij zijn net zo opgebouwd als de wereld ...opgebouwd is. Dus van binnen moet je precies dezelfde vier, zes bewegingen maken. Net zoals hier Pien. Piel. Hebben we nu hier, waar we alleen, spreken we nog voorlopig... ...van rechts, links, boven naar beneden... ...maar bestaat nog voor en achter. Maar dat komt later, komt ook, ook hier, komt... Je een beetje later bij de zoger. hoger. Dan ga je zien, wat voor en achter, dus zes dimensies... ...moet je in jezelf weten... Uh, Opbouw. Alleen dat maakt de volmaakte volmaakt gevoel is alleen dan pas wanneer en boven de gaze, en onder de gazee zes veron zijn. Er. Hoe komt dat boven de geze? Boven de gaze hebben we alleen maar gezet voor het verret, ja of niet. En onder hebben we net zo goed zot. nee. Moet je verbinden beiden als je dan die boven, heb je gesed, go je verret, ja? Wat ik zeg, boven jouw normale toestand. Dan heb je gesed, go je verret. Dan moet je verbinden met net zo goed je Ja, plus het puntje van de malgoed, als het ware. Maar zes verrot moet je hebben, boven. En beneden moet je ook zes hebben. waarom? Insluiting van de bovenste, drie vierot in de lagere, ook zes vierot ja, dus gestel vooruit je van boven moet het ook ingesloten zijn als insluiting onder de gaze. Dus boven moet je, boven oh gaze moet je insluiten de sfeerot van onder de gaze die van onder, onder de gezij zijn. En onder de gaze moet je aansluiten de sfeerot die boven de gaze zijn. Dan heb, je geen, dan heb je geen dubbel leven dan. Op dat moment heb je dan, als je dat doet, dan kan je geen dubbele persoonlijkheid hebben. Geen, geen gespleten leven hebben. Geen dubbele bestaan hebben. Geen dualisme. Dualisme komt juist daardoor. Alleen omdat tot hier en niet verder, tot de gasee niet verder. Kijk, dat is, wat zegt men hier? Ja? Tot hier en niet verder. Ja? Dat betekent, tot gasee niet verder. En verder laat ik niet niemand toe. Je moet jezelf binnenlaten. Duidelijk. Dus onderste kant moet je verbinden met het boven, boven, boven de kant, bovenste kant. En dan moet je dat brengen naar beneden. Dat insluiting van de hogere, van boven de parsa, boven de gazet. Wat we zeggen, gezegd door het je vert moet je verbinden, insluiten in jouw onderste, onder jouw gazet. Of onder jouw midden. Dan haal je de mens van boven naar beneden, want daar is geen mens. Daar is geen beeld van de mens. Onder het midden is geen beeld van de mens. Alleen maar drie dieren zijn er. Dier rechts is dan uh, leeuw. Links is shore, is de uh, os. En in het midden is dat de adelaar of zo. Yeah? Die drie. En waarom die drie is ook belangrijk. De adelaar kan omhoog gaan, naar beneden gaan, dat is Adelaar, is dan dat de middelste lijn, zie waarom kan die dan vliegen? Hoog, die, ja, links is dan de os, die kan erg lekker uh, aha, ramen, et cetera, natuurlijk, maar ook die krachtheid, ja. En, ja, en rechts is dan de leeuw, Zullen we zien, wat het allemaal is, dus daaronder, maar boven hebben we drie, drie, drie dieren, plus de mensen, het beeld van de mens. Dus dat moeten wij dan, hoe kunnen we dat, het, het vierde, die drie boven halen naar beneden, plus de, het beeld van de mens? Alleen door naar boven te gaan, boven de gezet. Daar bepaal, van met, waarmee, met onze kilim van onder, ja. Kilim van net zo goed is zo, oftewel binnen zeer en binnen goed. Nou, Om hoog te gaan, daar transformaties laten, laten opdoen, ja, uiteindelijk. Daar met het licht, het licht insluiten, die ons insluiten in de kilim van boven. En dan trekken we naar beneden via de binnen, binnenste lijn. Trekken we naar beneden. Dan hebben we zes. Dan hebben we zes. Ja, zes. Dan hebben we dan de zes. Ja, zes. Hoe zeg je dat? Uh, zes dimensies boven en zes dimensies binnen. En ze zijn allemaal all met elkaar verbonden. Ja, dat zijn de twa twaalf stammen. Waarbij iedereen, elke stam, iedereen, elke elkaar elk, aanvult. We gaan verder. <laughs> <That> is dat hetzelfde als <laughs> de zwaar strenge DNA? Dat is misschien wel, daarom heeft het op te maken. Ja, met een DNA kan je alles, door de Kabbalah kan je alles <laughs> ook zien dat het ook in de DNA, want alles in onze wereld is ook overeenkomt. Overeenkomt is uitvloeisel van de wetten van het heelal. Oké. Okay. We gaan verder, want het is heel belangrijk nieuws om vanavond ons niet af te leiden, om echt af te maken dit wat wij van plan zijn, want dat is geweldig hoe hij ons verder er doorheen brengt, en nu begint het. Volledige concentratie graag, want dat is voor ons zeer, zeer, zeer belangrijk. Nu. Hoe gaat het verder gebeuren? We hebben gezegd, nu, na de eerste opsteking van de goed. zij ontvangt van links, goch maar, en dat is geweldig, maar het is nog steeds niet voldoende. Ja? Rechts hebben we Zeran Bien en die ontvangt Ghassadien. En de links hebben we die Malchut en zij ontvangt dan die uh, alleen maar Gogma, maar geen Ghassadien. 36, dus de linker kolom. Doe maar. Oké, okay. uh, de linker kolom, de regel, 36. <laughs> dispatcher. 36, we een matai, kashita la, we kishotea, keda kachaze. Dat is hoger, ja? 36, de linker kolom, erg veel aandacht and, nu... Kijk, wij willen graag ervaren de Kabbalah. En dat is, wanneer, je, wanneer ik de zogerd leer, dan, dan ga ik dan daar waar het, waar het, haal ik het vandaan. En dat moet je ervan hebben. Ja? Veel meer dan van wat ik uitleg. Probeer eens wel. Absoluut ontvankelijk zijn. Niet vechten. Absoluut. Vertrouwen volledig. Want dan win je jezelf. 36. We een Matai kashita lawe kishu en wanneer uh, sierde zij haar in haar met haar siering siering kan je zeggen, ja? Met versiersel, erg goed. En wanneer versierde zij haar met haar versiersel kedake gaan ze naar behoren zoals het hoort. Dus helemaal volledig. 37. Naar behoren, letterlijk is het. Naar behoren. Ki jez bet mineeki shooting, mi oh, ima elanukwa. 38. Shehema mochendegar. En nu enorm belangrijk nu. Dus probeer het nu. De volledigste concentratie wat je kan. Alles uit jezelf geven. Die bet bent, mijneiki Want er zijn twee soorten van versiersels. Mi ima ela nukwa. Van de ima naar de nukwa. Dus die waarmee de ima de nukwa versiert. 38. Schehema mochen de garda, dat zijn de mochen van de garda. Dus de mochen van de drie eerste lichten. Dus licht chogma, laten we zeggen. Dubbele O mi ima tata a. Hani kreet de volgende pagina. Eh, kaf zijn zevenentwintig. De rechter kolom. De eerste reiche. Tfuna ha omedet mi haze ulemata de zeirantin. O mi ima twee illa a. a Michaze ulemala de anpin. Punt. En nu keren we terug naar de vorige pagina. De linker kolom. Uh, de regel 38. Dus er zijn twee manieren. Ja? Twee soorten versiersels. Waarmee de ima ver, uh, versierde nunkwa. En dat zijn twee, twee mogen, twee soorten van de mogen, twee soorten van de mogen van de gar. Licht van de drie eerste sferen. De eerste. O mi ima tata'a. Of van de lachere ima. Hani kret. Welke lachere ima heet? De volgende pagina. Kaf zijn 37. De rechter kolom. De eerste regel. Twona. Die tvuna heet. Ja, zoals we hebben dat hier bij ons. Van de tvuna. Dat is de lagere ima. Ha-omedet. Michaze, ulemata, de arichantin. Die, welke tvuna staat. Op het niveau van Michaze, ulemata, vanaf de chase. En naar beneden van de arichantin. Op het niveau van. Het is arichantin. Ja, de recht, rechter kolom rechter, hoe zeg je dat, de spil, als het ware, van alles, is dan de Arihant pin. Dus op het niveau staat die tvunah, vanaf de ten aanzien van de Arihant pin, tussen de gazee en naar beneden. Ja, wij zien het wel, zij staat ook hier. Dat is dan de lagere ima, oftewel tfuna. O mi ima twee ila a, of zij kan ontvangen die mogen van de Ima Ila'a, van de hogere Ima. Dat is bij de tweede, op, bij de tweede opstegen van die maalgoed. Maar dat is dan nog een keer, moet de Malchut dus nog een keer opstegen. En dan zal zij ontvangen van de Ima Ila'a. Dat is zo, we zullen zo zo leven. Ha o mede dat welke hogere Ima 2 staat, michaze haze malade mala de welke hogere Ima hier, van Wima. dus het vrouwelijke van de wima. dan zegt hij, die, die staat, vanaf de Chazé en boven, naar boven, van de Arigampin, ten aanzien van de, uh, van de -Pin. dus van Chazé en boven van de Arigampin, dat staat hier, dus Ima, de hogere Ima, oftewel de Ima van de Aba, aba, en ima standus onder de p vanaf de p van de arihan de Ar Ar Ar Punt 3. U hasche O la litfuna. Watfuna. Mekashetet. Vier la. Bekischote Nivhan. שאdain עכישוטיin 5d א Eylül אי נמך דakahhazi מישומ שזאז od נימציתzes אנוקва ביבחינהת קימה לישילה כמו גתפונה צייפן שemetירמ אליית מנ קanal. 8. We alken en een nanke haze. Punt. Erg belangrijk. Wat die ons 3. U hashe hanukwa o En wanneer die nukwa op naar de tfuna, dus bij de eerste opstegen, wat we hebben ook geleerd tot nu toe. We hebben twona met kachet, het labeke schotte en die versierd haar met haar versiersel. Ja, we hebben gezegd welke versiersel. De Tvona, die twona die krijgt dan de hochma en de en de malchut die komt nu, staat nu, die omhult de twona verkrijgt van haar van, de, van haar verkrijgt je dan de, de mochin van haar. Dat is het versiersel van de tvona. En dat is ook licht, Dat is ook licht, het is, licht, maar, dus het is wel, mogen Nief gaan en wordt geacht dan. Ze in hadden, faifa vijf, en dan dat deze dat deze vers, versiersels, versierselen, dat deze versierselen zijn nog niet. Goed genoeg, Pidaka ze zijn, ze zijn nog niet naar behoren, nog niet helemaal. Mishum, waarom niet? We weten dat maar, laat hem het tegen zeggen. Mishum, omdat ze aase ook neemt, ze ze sanuqua, want dan bevinden nukwa zich nog, befinat in het aspect van dat zij nog onderworpen is aan de vraag. Ja? de vraag betekent dat het nog, nog man kan gebracht worden. Zij is nog niet klaar nu met man. Eerst man heeft ze opgebracht. Dan kreeg ze nu chagma. Maar, zij heet, hoe heet ze dan op deze plaats? Ze heet op deze plaats. Maar goed, die steeg nu naar de plaats van het vuna. Hoe heet ze dan, de goed? Ma, ja of niet? Herinner je nog, ma, als mea, als honderd. En ma betekent... In, het, in de preuze, wat, wat betekent is nog vraag, waarom is dat omdat op de plaats van hier zijn, is nog vraag mogelijk betekent, eh, het is nog geen gogma gehuld in gesedim, dus alleen maar boven de borst van de arichampin daar is er geen vraag meer ja, waar de abba oima staat, daar is geen vraag, want daar kan zij, daar ontvangt zij. Want daar, we hebben gezegd, dat tot de gesee schijnt het licht. Licht Natuurlijk in gradaties, maar tot, dat is dan, het heilige is als het ware tot de gesee. Ook bij ons is ook, het, het heilige is alleen tot de gesee. En daaronder moeten we dan, naar boven brengen, et cetera, naar beneden. Okay. Dus hij zegt, dat, waarom is dat zo niet? Waarom is het nog niet goed genoeg? Omdat dan bevinden we nog, quasi ik zes, in het aspect van Kijm ala ze is nog onderhevig aan de vraag. Dus, waarom? Hij gaat, Kmo, had Funa, net zo als dit Funa onderhevig was aan de vraag, zeven met Shemiterem, alijat man kanal, van voor het opstijgen van de man. Ja, waar stond de vuna van voor het opsteken van de maan? op haar eigen plaats? Hier was dit vuna. We hebben ook gezegd dat is welke naam droeg die vuna in, de, in de, op deze plaats? Welke naam in de jisut? We hebben gezegd dat is mi. Mi. Ma. Ma, ma, ma, ma. ma is dan ma. Mi. ma is dan de malchut. Wanneer de malchut stijgt op naar de vuna ja, Maar de tfuna zelf heeft de naam MI. Dus zowel Ma, de malgoed die Ma is, wanneer de malgoed komt in de Jirsso te staan, in de tfuna te staan, is onderhevig aan de vraag waarom Ma is, wat betekent. En ja? MI, oftewel de, pla, de naam van de tfuna, is ook MI, is betekent wie ook weer nog de vraag is, wordt gesteld. Dus de tfuna op haar eigen plaats had ook nog de vraagstelling mogelijk was. En daarom de, de, ook de malgoed, die stijgt ook naar het vanaan, vana. ook daar is nog de vraag mogelijk. Dat is, aan de, waar de vraag mo mogelijk is, betekent dat is nog geen, niet de plaats die echt behoorlijk genoeg is, om daar de, de mogen volmaakte mogen te ontvangen. Want hier betekent altijd nog, Onder de haze betekent dat nog altijd een beetje, een beetje onvolmaaktheid is. Dat betekent ook tekort precies. En daarom moet de malgoed nog een keer hoger komen. En dat is wat hij zegt. Acht. We erkennen een keer dag de haze. En daarom is zij, de malgoed die komt nu, die staat nu op de plaats van de tvona waar dit oorspronkelijk stond. Daarom is het, die mogen zijn, niet kedakke niet naar behoren, niet helemaal goed. Dus niet, niet volmaakt zijn. Punt. Het is al veel, we hebben gezegd. Die mal goed heeft nu al honderd zegeningen ontvangt. Maar, ja, het is nog niet genoeg. Ela, wat et Acht na de punt. Schehanukva, ola, nee, le makom, i ma i a. Schehmi haze, pule mala. De arihan pin, a tin. We ima ila a. Me kashetet le nukva. We kishutin, dila. 11. Als je hem schiet in de hand hebt, dan is het 12. Acht, Ella weet, het in de tijd. De tijd is het. De tijd De tijd die welke plaats is vanaf de haze en boven van de arie dus de noekwa maakt nog een opsteking omhoog en daarvoor natuurlijk moet ze wat moet ze hebben om op te steken man natuurlijk ik hoor dat je dat man dat zonder man kunnen we niet opsteken natuurlijk moet ze nog een keer man hier moet nog een keer zwaardere, natuurlijk heel andere vorm van man die dan, uh, hoe we zullen we dat leren? Nog een keer man moet gebracht worden op een hoger niveau. Waarbij de noekwa ook weer precies hetzelfde zal dan, uh, het mechanisme is hetzelfde. Maar dan zal de noekwa opstijgen naar de ima van de hebben we hier maar, precies hetzelfde, net zoals hier opgebouwd, was, maar hebben we dat niet opgetekend, anders wordt het te druk. Maar precies hetzelfde als het hier is, dan komen ze dan hier, kunnen we ook zien, hebben we ook op, oh, zien we dat onder de borst, zie je, onder de gazé, hebben we ook aangegeven, Binnen zeer aan binnen maalgoed. Dus die, zeer zie je dat, binnen maalgoed, nu bij de gadlood, door de nieuwe man die nu de noekwa gaat opbrengen. En de Nukwa natuurlijk is verbonden met de zielen. Zielen moet het opbrengen natuurlijk. De Nukwa kan zelf niets doen. Alles wij moeten doen. Maar uh, dan gaat dan die binase hier aan Pienen goed. Zie je dat? Van de aboe ima. Die stegen omhoog uh, in de grote toestand. Terug naar de aboe ima. Net zoals het geval was bij de IJssel. Ja, bij de ima. Lagere ima. En die hebben nu de hogere ima. Daar keren terug, dus de bina zeer en goed van de hogere ima. Terug naar de ima, de hogere ima. En zij nemen met zich mee wie? Die nu kwam ook, ook mee, die staat nu, waarom? Ja, duidelijk, zij nemen mee met wie? Wie nemen ze mee? Zij nemen mee de, degene die staat nu op dezelfde plaats hier. Zij nemen mee, dit voornamel met zich mee. Euh, de, de, de, de, de Tfuna staat ook daar, maar hier staat het dan de Nukwa in, na de eerste, na haar eerste versiersel, na het ontvangen van haar eerste versiersel, blijft niet. Dan staat die, die binase, rampine, goed op dezelfde hoogte met dit Tfuna. Dan nemen ze dit Tfuna mee, net zo als het geval was, bij de eerste opstijging. Iedereen begrijpt dat? Zelfs is hetzelfde. En die dus bij, dus dat onderstel van de Ima, de hogere Ima, haalt haar voetjes omhoog. En samen, dus Binazirampien, maal goed. En samen daarmee haalt zij ook de Nukwa vanuit de Tfuna, die Manu Ma nu heeft, die Nukwa die heet nu Ma Memhe. Die haalt zij nu naar boven, naar haar eigen plaats. En daar, en dat is dan de volmaak. Wat gaat gebeuren dan? Dan ontvangt de Nukwa daar wat? Welke, welke krachten heeft de Abu van de, de hoogere Abu Oujima? Chassadim, ja of niet? Chassadim. En dan die Chassadim, die dan natuurlijk dat uh, via de z'Iranpien Pin het En de Z, natuurlijk, de, de Nukwa die staat nu dan in de wijde Abu en dan komen dan nog Hassadim, we zullen zien dan, die ook Zerandbin ontvangt. En dan gaat die nukwa ontvangt dan die Hassadim. Dan heeft ze wel, verkrijgt ze dan dan de Hassadim. En dan betekent ze heeft al Khokma en ze verkrijgt nu Hassadim op de plaats van de Abawima. Dan heeft ze nu Hassadim en gvorot chassadim en gogma, oftewel gogma, als, als, dus ze, ze heeft nu chassadim en gogma, en kan ze, nu kan ze dan via de middellijn haar heerschappij aan de hele wereld geven. Eerst geeft ze dan aan de lagere, overal gaat het, naar Bia, en naar de hele wereld, maar dan alleen maar vanuit hier, wanneer er twee opstegingen zijn van die. Maar goed, dan wordt zij volmaakt. Dan ontvangt zij de, vol, de volmaakte, volmaakte versierselen. Versierselen, erg goed. Die Gwora, dat is de, eigenlijk de eerste versiersel. De eerste opstijging. Gochma, dat heet ja, ook Gochma. Gochma van, van, ja, van links is het. Ja, Gochma van links is het. Wij noemen dat soms Gwora. Wanneer de Gwora van links komt tot de hoofd. Naar de hoofd ontvangt licht van het hoofd, dat heet het go gogma, is het, gogma van links. En wanneer het nog niet vanuit het hoofd ontvangt, alleen maar dan, uh, dan is het gwora. Oké. Okay. Ja, denk. Dat is de eerste, de eerste versiersel. Ja, bij de eerste, versier, bij het eerste versier, versiersel in de ma, uh, malgoed mal ontvangt de alleen maar de gogma. Van links. Alleen maar de gogma maar geen Gazadim. Dan gaat ze naar boven. Nog een op, opstijging naar boven moet het zijn. Dan ontvangt ze dan gogma, chassadim. En dan chassadim gaan omhullen haar chassadim. En dat gaat... Dat gaat uh, en dat, daarmee komt ze dan, heeft ze dan volmaakte ver, uh, verzeersen. Waarom ontvangt ze nu chassadim? Boven ontvangt ze chassadim. Want ze bevindt zich nu boven bij de Yima. En de aboehima is de plaats van chassadim. Aboehima, wat is is? De eigenschap van aboehima. Wat is dat? Chassadim, ze willen geen Chokma ontvangen. En nee, dat is Nou, dan heeft ze dan chassadim. Nee. En de gochma, hoe verder? So, dat gaat verder, so, we zullen zien, op zijn plaats. Maar hier is het geen plaats van de uitwerking. Van de uitwerking. van. Hij gaat ons hier nu niet in details gaan. Maar belangrijker is wat nu globaal. Altijd let op... Waar, waar niet, let op naar de, jouw feeling moet je ontwikkelen, wanneer de plaats is voor de globaal kennis om iets globaal te kunnen weten en wanneer moet je dan al in details ingaan, ja, nu hebben we wel in, maar nu nog van algemeen hoe dat zit in elkaar bij de eerste opsteking van de Nukwa, die krijgt die, die kreeg de naam Ma en Ma betekent dat dit nog onderworpen is aan de vraag en dan komt ze dan op de plaats van de hirsut te staan, ja of niet en daar is nog op haar de in, in zijn oorspronkelijke toestand, en dan betekent de, en de eerste is ook me oorspronkelijk is nog onderworpen aan de vraag, betekent nog nog niet genoeg uh, nog niet genoeg uh, mogen is nog niet genoeg, alleen maar gochma maar. maar geen geseddiem dus alleen maar de linkerkant ontvangt ze dan. Alleen, dus de malgoed ontvangt alleen van, let op, de malgoed ontvangt alleen van de linkerkant dan. En wanneer de malgoed steekt op de, tweede, op, op de tweede opsteking, dan de malgoed gaat ontvangen van de rechterkant. Duidelijk. Waarom? Ze aan Pien ontvangt altijd van de rechterkant. Duidelijk. En wanneer, en, en hier, en maar goed, altijd ontvangt van de linkerkant eerst, van de hirsut. En dan uh, ontvangt hij dan, en hoe, dat komt wel later. Maar belangrijk is het, globaal, dat je weet, boven, bij de tweede keer, ontvangt ze dan chassadin. Maar daardoor, eigenlijk, or, ontvangt hij dan wel, mogen natuurlijk, hoogma, maar in de chassadin. Eigenlijk is het, wij spreken dan natuurlijk van de morgen. niet chassadim. Chassadim komt erbij. Maar de, het gaat erom dat zij dan natuurlijk gochma ontvangt en niet de chassadim. Ja? Chassadim is als het ware, uh, ontvangt zij dan in de tweede, bij de tweede keer, alleen om de gochma te kunnen gebruiken. Dat, dan kan zij gochma zien. Oké. Okay. Tien, we i ma a me Oh, let op. Tien. We zijn nog niet klaar, Marco. En dan je vraagt het. nog niet? Nee, nee, het niet echt niet. Je begrijpt het. We als niefhan. Hij zegt dat het weet dat het nog de versierselen zijn nog niet. ontvangen En jij gaat al direct. We vragen de versierselen. We ela, niefhan. Maar het woord. als niefhan. als niefhan. Elf. Dan wordt het geacht. Haki in hem, ke dakke haze, dat versierselen zijn, nu in orde, oké, okay, helemaal, ke dakke naar behoren, nu wel. Kmo, shemiterem, kmo, shemifares, weholeg. Zoals so hij gaat nu verder ons uh, steeds uitleggen. nieuw pas. Ja, Nu gaat hij ons nu dat uitleggen, hoe dat komt nu verder. Dertien. Bashata de ithazun kama holde hura wehule veertien. We da ikre adon dubbele punt. Hij gaat ons weer een stukje van de zoga verder behandelen. Oe was Bashata in het ogenblik, op het ogenblik of in de tijd letterlijk. De ithazon kama de hura, wat de zoger zegt in het taal van de, Wani, op de Op In de tijd, wanneer er verschenen voor haar al het mannelijke, we holen, enzovoort, veertien. We da re, Adon, en dat heet Adon, de Heer. Lord, in het Engels, de Heer. Dat heet Adon. En hier zit enorm, enorm geheim. wat alles. Ook in het Torah staat het dat drie keer per jaar al het, het mannelijke moet komen naar de tempel, de, zeg, de, de schepper zegt, om mij te zien, ja? de schepper te zien. Al het mannelijke moet komen. wat is het? Dat is niet te verbegrepen. Let op wat hij ons vertelt nu. Gewoon als daarbij iets. Maar hij zegt niet daarover. Maar zit ook daarin ook dat geheim ook. Dus nog een keer, dat in de tijd wanneer uh, elk man, al het mannelijke verschijnt voor haar, ja, voor de noekwa, we enzovoort, veertien, we daar Adon, zo zegt de over, en dat heet Adon, dus de malgoed heet dan Adon. Adon is, is het mannelijke, het mannelijke, zullen uh, zien. bij het dubbele punt. En nu even flink concentratie. Let op. Volledige concentratie nu. het is bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. Baet etsche hanukwa ola vijftien litwuna. Om me kabellet moch a moch in mi menna. het is moet je van dat puntje je komen maken. Hinei, az ode zestien. Aki shutin Einake daka Ki hi od kaim zeifentin le shila. Schepirusho. Schecsriha od Lehalat man achtin. Min atachtonim. Kidei lehishtalen le kanal. Elke woord proberen te horen. 15 na dit punt. nee, 14 naar dubbele punt. Beet in de tijd. qua. -wa Ola, wanneer de nukwa steigt op. 15 Litvuna naar de Dat Dus bij de eerste opsteking. Om een kabelle te mogen met mij en ontvang de mogen van haar. Ja, alleen maar hoogmaat zoals we hebben gezegd. En nee, aze, zie hier dan, ode zestien. Haki, haaki, shooting, een nam ke dakke haze, dan zijn de versierselen nog niet, nog niet genoeg, goed genoeg, ke dakke Oh, Ki hi o de kaim ala want zij is nog onderhevig aan de vraag. Ik kijk nou wat hij ons vertelt, wat betekent dat nog een keer. Wat betekent onderhevig te zijn van haar aan de vraag. Shaperuch show dat dat betekent. Dus de Mahut staat nu in de jishzut, in de tvuna. Of omhult de in tvuna. o de dat zij heeft nodig nog het opstegen van de man, 18, min het onzin, van de lageren, ja, van de, van de lageren, van de zielen. Kedijl is de alleen om volledig uh, vol, volbracht te worden, volmaakt te worden. kanal zoals boven gezegd werd, punt. We azen, 19, niet She has a Israel. mekablim man. Nee, min. Zieren pin. Twintig. Shallah. Le Israel. Saba. Let op. En nu kunnen we hier een puntje zetten. Hier. Twintig. Na drie woorden een puntje zetten. Anders wordt het. Veel omvangrijk. Veel te. We as, let op, erg belangrijk is. Dus nu het, gaan we kijken naar, dit, naar het moment, wanneer de noek was top naar dit vanaf. We as 19 niet gaan, dan wordt het geacht. Shehazacharim, Sheba Israel, dat de mannen, mannelijke, manlijke, het mannelijke van de mannen van Israel. Want kijk nou. Israël is ook net, bedoel ik, betekent de kilim van het geven, Maar die hebben ook dan mannelijke en vrouwelijke, ja of nee? Dan de mannelijke, die putten van de. van, Op dat moment, wat gaat wat, wat, wat, wat het gebeuren? Aas, we aas, nifgaan wordt geacht. Shahazaharim, Shaba Israel, dat de, de mannelijke zielen die in Israël zijn. Dus in de kilim van het geven. Me kabli min die ontvangen van de zeeran pin. Let op, erg belangrijk. Waarom ontvangen ze van de zeeran Ook de zielen, mannelijke ontvangen van de zeeran Waarom niet van de Nukwa? Van de Nukwa kan je niets ontvangen, want de, uh, de Nukwa heeft schochma. Maar zonder chassadim. En hoe, hoe wordt het ervaren? Zoger geeft het, zonder zoger kunnen we niet begrijpen hoe, hoe kunnen we dat ervaren. Absoluut niet. Ook Etschaim, natuurlijk geweldig, maar Etschaim veronderstelt het, wij hebben zoger al geleerd. Ja, zoger. Waarom? Waarom? Hoe kunnen we dan begrijpen hoe dat voelt? Dat, hoe voelt dat linker, linker nu? De noekwa die staat nu in de, in de tfuna of de bekleide tfuna? Ze heeft nu kogma, maar geen chassadim. Nou, Zoger geeft ons een geweldig beeld. En dat kan je voelen. Je Kan je dat voelen in, in jezelf. Zoger zegt, dat is, dat is net als water. Of net als de zee die helemaal bevroren is. Als water bevroren is. Er is water. Ja, Je kan, hem, je kan het wel in principe. Water kan je wel gebruiken. Je kan voeden jezelf. Je kan dorst als het ware lessen daarmee. Maar als het water allemaal nog bevroren is, dan zit wel dat water, dan is het, je kan het niet gebruiken. Dus met andere woorden, die gochma die nu zit in de, uh, de gochma die nu naar de eerste opsteking zit, ontvangt de nukwa, zij kan het niet doorgeven onder haar, nou, niemand kan ze doorgeven, want dan is het, dit is ver, bevroren. Ja, het is net als de zee dat bevroren is. Ze heeft het wel, ja, het is wel water. Ze kan wel dat geven. Ze wil dat geven, maar ze kan het niet geven. Eerst moet dat en wie gaat het ontdooien? De chassadim. Chassadim, dat is water, ja of niet? komt straks nieuw boven en komt van de chassadim Water. En dat is als het ware, dat gaat, gaat ontdooien die. De zee die die bevroren is. Zo, so, hè? Eh? Dat ja, dat is precies. Dat is dan de chassadim, die dan inderdaad als mad, boven dan de rechts, rechts, geeft aan de links. Ja, boven weer boven, wat krijgen we dan boven, wanneer de mal goed staat nu? Bij aboehima. Dan de rechts geeft aan de links. Rechts is natuurlijk, is net als mad, ten aanzien van de iets wat links staat. Maar dat komt wel. Maar erg belangrijk is, dat om dat te begrijpen, nou, wat zegt hij dan? Let op, dat dan wordt het geaagd, dat de, het mannelijke van Israël ontvangen van de Zeranpien, van wat kan men niet ontvangen nu. Ja? Van Ook wat kan niet geven aan de lageren. Dan, wat moet men doen? Dan gaat men ontvangen van de Zeranpien. Het is wel gesadim van zeran natuurlijk. Natuurlijk, het is niet genoeg, waarom zegt hij dan het mannelijke ontvangt dat? Het mannelijke is als het ware, ontvangt wat mannelijk is, chassadim. Maar een vrouwelijke kan dit niet ontvangen, natuurlijk algemeen, wij zijn allemaal als vrouwelijk. Allemaal kunnen wij ontvangen, mens, de zielen. Maar in principe is het zo, een mannelijke kan ontvangen van zeer en pijn. En van noekwa kan je niet ontvangen. Dus hier in deze toestand, wanneer de maal goed staat in het vuna, alleen het manlijke van Israël kan ontvangen van, die kan ontvangen van de zeer let op. Waarom? She Allah le Israël saba. Waarom is het van zeer Want, waar staat nu de zeer Wie omhult nu de zeer In deze toestand. Na de eerste, na de eerste, nee, na de eerste opsteging. Of als gevolg van de eerste opsteking, Maar goed, die omhult Funa, ja of niet? Maar, Ziran Pien omhult de wie? De rechterkant van de, van de Yersut, ja? Israël, Saba, ja of niet? Het manlijke, Zeranpien omhult het manlijke, mannelijke gaat naar het manlijke en vrouwelijke omhult het vrouwelijke. Alles moet naar overeenkomsten in de regenschappen. Dus Zeranpien nu, die, uh, het dus manlijke van Israël ontvangt van Zeranpien. En welke Zeranpien is opgestegen naar Israël Saba? Dus is, Zeranpien nu, die opgestegen was naar Israël Saba... En de Nukwa had opgestegen naar de Tfuna. Natuurlijk, Israël Saba is hoger dan de Tfuna. En daarom is het precies hetzelfde. Is het de die pin dat bekleidt rechtsboven dat gedeelte, dat keterchochma van, ja, van Israël Saba. En Israël Saba is ook chassadim. En dan gaat Israël... Het manlijke van Israël gaat ontvangen dan van, van Ziranpien, die op zijn beurt ontvangt van de Israël-Saba, ja of niet? Van het manlijke, manlijke van de Bina, en manlijke van de Bina hier, ook in de Jirssoed ontvangt Hassadim, ja of niet? Hebben we dan twee lenen nu? In de Jirssoed hebben we nu twee lenen. Rechts hebben we Israël-Saba, ja of niet, van de Bina. En die heid die is hochma. Dat is dan, ja, we wel, die is, sorry, die is chassadim, ja, net zoals we gezegd. Rechts hebben we dan Keter Chochma, het algemene van de traptreden hebben we Keter Chochma, en links hebben we dan Binaseer en Bin Malchut, ja of niet. Dan gaat ook Ziran ontvangen. Ziran is dan de als de lampenkap, ja, en de Israel Saba is als het uh, licht die daarin is. Dan. Van wie ontvangt dan het mannelijke van Israël? Natuurlijk niet van Israël Saba. Wij ontvangen altijd van de eerste bovenste traptreden. We kunnen niet ontvangen via, via. Dus uh, we moeten altijd, want wij ontvangen altijd van de volgende traptreden. Van de volgende belendende bovenste traptreden. Duidelijk. Dus Israël Saba. Dus de, de, het mannelijke van Israël. Die mannelijke personen van Israël. Segments of the ze hebben zo Zeeland. Ze ontvangen dan van en pin, die bekleedt de Israël saba en dat ontvangen ze wat Chassadim. Maar het vrouwelijke als het ware van Israël kan niet ontvangen daar. Dat waarom niet? Omdat die twuna of de de malchut die staat nu in die bekleedde Tvona, is net als de bevroren water. Dat die gaat niet. Die kan niet naar beneden trekken daar. That is that is the bedoeling, what he then said. Avalba etshe ganukva na odze punt twintig na odze punt. Avalba etshe ganukva ola la einentwintig le ima ila a. i nishlemet le gamri ve eina dwintig kayemet odle shila. De hainu, le kabelman, o-az i 23, ne he vet le de hura, Mimena Letop a harim sheba Yisrael, me mena, let op, wat je ons vertelt. mar der 20 na onze punt. Baet in de tijd, shehanukwa Ola la 21, le imaila a de nukwa, steigt op, naar de hogere ima, dus boven de gasee van de Pin ja? de, de tweede, door de tweede opstijging. Arre, hi, nie hier niet zie hier zei, de noekwa, wordt volledig volmaakt. Ja, waarom? ik krijgt nu alles, gaseedim en gwarot. dan volledig, ze kan nu geven. We een na 22 kayem het ootleschila en zij is, is niet meer onderhevig aan de vraag. Boven heeft ze geen vraag meer. Waarom? Twee keer hebben we zijn er de man opgebracht. Nu krijgt ze de mal goed wat zij wil. Zij krijgt nu chokma en chassadim. In de chassadim. Nou, dat is wat zij nodig heeft. Chokma is geweldig, maar dat is dan uh, dan kan ze daarmee niets doen. En nu kreeg ze dan chassadim, dan kan ze dan door de chassadim, kan ze dan ont, ont, ont, ont, ontdooien daarmee. die chagma. En dan kan ze geven daarmee. En dan, kan het, nee, nee, nee. Huh? En dan kan het via de middellijn om precies, kan ze dan via de via de middellijn kan ze geven naar alles wat daaronder zit. En precies hetzelfde, wij doen het precies hetzelfde. Wij doen het op dezelfde manier. De mens doet het precies dezelfde manier. Geen andere manier van geven, alleen op die manier. Als je een man opbrengt en dat man gaat naar de, naar de Nukwa. En de Nukwa die gaat al die bewegingen maken. En jij trekt als adna via, via, de, via de serampine de Nukwa. Jij krijgt dan naar jezelf dat licht. Dan ontvang je dat licht en gaat ook naar anderen. eigenlijk Jij bent als de eerste ontvanger maar de andere ontvangen dat ook. Dat is echt, maar dat moeten we speciaal... Leren stap voor stap. Maar dan moet je moet gewoon weten dat het zo'n principe is. Dat zo werkt het ook. Alleen wij zien dat niet, hoe dat verloopt van binnen. En dat is niet omdat wij willen iets, uh, dat, dat iemand gaven heeft. Absoluut heeft niets te maken met gaven. De ene heeft wel gaven, de andere heeft geen gaven. Dat heeft alleen met één ding te maken: overgaven. Overgaven. He, geweldig. Ja, geweldig. Oh, Zie dat? Overgaven. Niets anders. Heb je verder geen talent meer nodig. Duidelijk. Dat is allemaal onzin wat zij zeggen. Dat, dat voor Kabbalah moet je dan talent hebben. Absoluut. Ik heb absoluut geen talenten. Je moet talent hebben. Je moet willen leven. Je moet. Ja. Dat is. Eh? Kavanah moet je hebben. Dat is wat je moet wel hebben. Dat kan je niemand. Dat kan je niet kopen. Niemand kan je geven. Dat moet je wel verlangen daarnaar. Dat, als je dat krijgt dan. En ook dat iedereen kan. Alleen je moet het willen. Ja, het willen kan men niet leren. Men kan alles leren, de mens. Maar willen, wensen. Niet. Dus je moet vragen. Je moet niet de mens vragen om te leren wi willen. Meer moet je willen. willen. Meer, meer, meer. Maar jouw eigen beschermen. Jouw eigen begeleider. Ja? Jouw eigen, niet iemand anders. Niet follow me. 22. De heino. Dus nog een keer. Zij is nu volledig. Uh, volledig volmaakt geworden. 22. En laatste woord. We na 22. Kaima odle shila. En zei die mal goed. Na twee opstegingen is niet meer uh, onderhevig aan de vraag. Er is geen man meer nodig. De heino. bij man. Dat, dat wil zeggen. Om man van de lacheren te ontvangen, zij heeft het niet meer nodig. Ja, zij kan nu, are they here? 23, let op. En hier is belangrijk, en dan wordt zij de malgoed geacht als, een, als het mannelijke. Als mannelijke wordt ze nu geacht. Dat is een grote opstijging, Waarbij het vrouwelijke, als nu kwijt, zij wordt nu als mannelijke, wanneer ze die twee opstekingen heeft gemaakt. Zij wordt geacht als mannelijke, let op. We waarom zij wordt als mannelijke geacht nu. Laten we die zien waarom die ons dat. Hij zal ons vertellen. We ha Zachariëm sheba Israël, met en het mannelijke, alle mannelijke van Israël, die in Israël zijn. Zij ontvangen van haar. Ze heeft nieuw chassadin en ze heeft nieuw geworod. Ja of niet? Ze heeft nu chokma en ze van links en ze heeft nieuw chassadin van rechts. Ja? En ze, en ze is nu wordt Adon als mannelijke gezien. Hij gaat ons zo nu vertellen hoe dat zit. Ja? Hoe dat verder zit. We maken we een pauze eerst. Oké. Okay. De baas. <coughs>